7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gevaar na brand Moerdijk geweken. Heer Siali ziet af van vervolg op submission. En bezuinigingen oorzaak olieramp Golf van Mexico. De grote brand in Moerdijk is onder controle. De brandweer gaf even na middernacht het zijn brandmeester. Dat gebeurde nadat het hele bedrijf onder een schuimdeken was gelegd. Wel zal het nog lange tijd worden nageblust... Omwonenden moesten urenlang hun ramen en deuren gesloten houden... en ook lag al het weg, treinen, scheepvaartverkeer in de omgeving lange tijd stil. Na twee uur vannacht kwam dat weer op gang. De brand in chemiebedrijf Chemiepak ontstond gistermiddag rond half drie. Door de aanwezige chemische stoffen in de loods ontstonden explosies. Ook de naastgelegen kantoorpanden en het bedrijf Wertzile zijn door de branden in de as gelegd. Enorme rookwolken dreven in de richting van Dordrecht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven is een onderzoek begonnen naar de brand in Moerdijk. De raad richt zich vooral op de oorzaak en de manier waarop de crisis is bestreden. Uit metingen is vooralsnog niet gebleken dat er een te hoge concentratie giftige stoffen in de rook zat. Een deel van het industrieterrein in Moerdijk is vanmorgen weer toegankelijk voor werknemers van de andere bedrijven die er gevestigd zijn. Om half elf geven de burgemeesters van Breda, Dordrecht en Moerdijk een persconferentie over de brand. Het vervuilde bluswater van de brand wordt opgeslagen in een noodbuffer bij Moerdijk. Dat meldt het waterschap Brabantse Delta. De rioolgemalen zijn tijdelijk stilgelegd, zodat het water zich niet via de riolering verspreidt. Ook zijn de sloten afgedampt. Het vervuilde water wordt later verwerkt en afgevoerd. Drinkwaterbedrijf Evides heeft uit voorzorg drie spaarbekkens voor drinkwater uit de productie genomen, vanwege de grote brand in Moerdijk. Het gaat om de bekkens bij Dordrecht, Rotterdam en Spijkenisse. Mogelijk zijn er roetdeeltjes neergekomen in het water. Evides wil het zekere voor het onzekere nemen en heeft de bekkens daarom stilgelegd. Ayaan Hirsi Ali maakt geen vervolg op haar film Submission... haar kritische film over de islam. Ze heeft het script al jaren klaar en ook een derde deel had ze al aangekondigd. Maar ze ziet af van verfilming omdat ze zich verantwoordelijk voelt... voor de mensen die meedoen aan de film. Hirsi Ali zei dat in het tv-programma vijf jaar later van Jeroen Pauw. Submission 1 maakte ze in 2004 samen met filmmaker Theo van Gogh... die later dat jaar werd vermoord door een moslim-extremist.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 De olieramp in de Golf van Mexico is grotendeels veroorzaakt door foute beslissingen van oliemaatschappij BP en de twee partnerbedrijven Halliburton en Transocean. Dat stelt een onderzoekscommissie die in opdracht van het Witte Huis de oorzaak van de milieuramp onderzocht. De drie bedrijven hebben bij de bouw van de boorput bewust of onbewust te veel bezuinigd waardoor de veiligheid in het gedrang kwam. Over de mogelijke gevolgen werd volgens de commissie niet voldoende nagedacht. Een voorbeeld daarvan is het cement dat de boorput afdekte. Achteraf bleek dat het gekozen cement daar niet voor geschikt was... waardoor de boorput kon ontploffen. Dat leidde in april vorig jaar tot een milieuramp... die geldt als een van de grootste in de geschiedenis. Het hoofd van de vredesoperaties van de Verenigde Naties... wil duizend tot tweeduizend extra blauwhelmen naar Ivoorkust sturen. De Franse ondersecretaris-generaal van de VN, Leroy... zal de Veiligheidsraad daar binnenkort om vragen. Volgens Leroy zijn de extra troepen nodig vanwege de toenemende spanning in Ivoorkust. Ook moeten ze het hotel beschermen waar de winnaar van de presidentsverkiezingen Wattara zich ophoudt. Bovendien groeit de vijandigheid jegens de blauwhelmen, volgens Leroy, omdat de bevolking wordt opgehitst door de media. Die worden gecontroleerd door de zittende president Bakbo, die weigert plaats te maken voor Wattara. De in Nederland geboren honkballer Bert Blijleven is opgenomen in de National Baseball Hall of Fame in de Verenigde Staten. Dat is een eer die alleen is weggelegd voor de grootste sterren in de Major League Baseball. De 59-jarige oudwerper Bleileven Blijleven werd geboren in Zeist, maar verhuisde kort daarna naar Californië. Tussen 1970 en 1992 won hij met verschillende teams twee keer de World Series. Ook werd hij twee keer gekozen in het All-Star Team. In 2009 hielp hij Oranje als coach van de Werpers. Dan nog het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de loop van de ochtend in het noorden wat droger. In de zuidelijke helft van het land blijft het regenachtig. Het wordt drie graden in Groningen tot zes in Zeeland. De komende dagen blijft het regenachtig. Het weekend verloopt zacht. Met maximaal rond 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 2 kilometer. Langer is de file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oosten en Oplasterdam 7 kilometer. Ligt daar een aanhanger op de weg. Voor de Noordtunnel is de rechte reisrook dicht. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen, het is vanochtend na blussen in Moerdijk. Verslaggever Marno Remmers is bij de smulende resten van het chemiebedrijf. Ramen en deuren mogen weer open, maar het zou zomaar kunnen... dat omwonenden veel later nog klachten krijgen. Hoort u straks van deskundige Frans Geven. En er was ook al gelijk kritiek op de aanpak van de brand. Want het duurde bijvoorbeeld lang voordat er duidelijkheid was... over gevaarlijke stoffen. We maken zo de balans op. Maar eerst maar naar de, de plaats des onheils. Nablussen daar in volle gang. Maino Remmers, hoe ziet het er daaruit? Chemiepak, vertrouwde omgang met chemische producten... staat er nog trots op het gedeelte wat nog overeind staat. Eerst melden bij de receptie staat er naast de poort. Maar het bedrijfsterrein zelf lijkt veranderd in een luguber zwembad... met een zwarte, paarsige... Vloeistof. Ik denk dat dat paarsige goedje vooral afkomstig is van crash-tenders... die van de vliegbasis Woensrecht hierheen gereden zijn, die er nog steeds staan. En waarvan er één van de twee nog steeds het bluskanon heeft aanstaan. Een soort schuimoplossing er overheen gooit. Ik denk dat daar dat paarse water uh, van is. Brandweermensen staan er nog omheen, volop. Dikke brandslangen liggen er over het bedrijfsterrein... En op het bedrijfsterrein zelf, daar is een sloopkraan bezig om gedeelte van uh, het bedrijf om te gooien, uit elkaar te trekken. In ieder geval om daar, uh, ja, dat wat er nog overeind staat, om dat in ieder geval vakkundig tegen de grond te werken. Ja. Want een chemiepak is niet meer, hè? het bedrijf is wel weg. Ja, dat kun je eigenlijk wel grotendeels zeggen. In ieder geval voor het gedeelte wat ik nu zicht op heb aan de voorkant van het bedrijfsterrein. Er staat nog wel wat overeind, maar dat is nauwelijks nog bruikbaar te noemen. Um, nee, eigenlijk is er niks meer, niks meer van over. Uh, volop sloopkranen en omheen. zie je nu nog eentje staan trouwens, die uh, eigenlijk... Uh... En staat tegen de weg Het vuur zelf gaat er natuurlijk ook om. Is onder controle. Ik zie nog wel een beetje een oranje gloed. Maar echt vlammen, uh, nee, dat niet meer. Wat dat betreft lijkt het vuur eigenlijk zo'n beetje uh, uit. Hier en daar gloeit het nog wat na, zou ik het willen noemen. Ja, en je mag, als ik je zo beluister, redelijk dicht in de buurt komen. Ik ruik een beetje, ja, inderdaad. Ik ruik een beetje een geur van, ja... Verpakkingsmateriaal, een plastic, kartonachtig, een wehige geur. Wat je wel ruikt als je een nieuw apparaat uit een doos haalt. Oh ja. Zo'n geur is het eigenlijk. Uh, dat is wel heel erg nadrukkelijk aanwezig. Chemisch luchtje. Um, de bedrijven eromheen, daar branden de lampen. Daar is iedereen wel weer gewoon aan het werk. Het bedrijfsterrein zelf is ook grotendeels goed toegankelijk, moet ik zeggen. Ja. En, en de buren, dat bedrijf is ook flink beschadigd. Ja, Wertsila, dat is een bedrijf in scheepsgroeven onder andere. Ik heb daar niet echt zicht op, maar is wel getroffen. Um... Ja, daar zijn ze denk ik ook niet aan het werk. Maar ik kan daar niet goed bij komen. De brandweer houdt wat dat betreft wel de mensen een beetje op afstand. Het gaat natuurlijk om chemische producten. Dat zit ook in dat bluswater. Ik beschreef net al dat paarsige water wat ik zag op het fabriekspoortje... wat langs uh, chemiepak loopt. Ik kan daar wel gewoon doorheen lopen, dus ik neem aan dat het niet gevaarlijk is. Ik denk dat dat ook uh, het speciaal middel is wat aan het bluswater is toegevoegd... om... Uh, om het vuur onder controle te krijgen. Um, er staat nog wel een meetwagen van de brandweer... Uh, een stukje terug. Dus blijkbaar wordt het allemaal wel continu in de gaten gehouden. De crash tender, een van de twee van woensdag rijdt nu weer het bedrijfsterrein op... om het laatste vuur, denk ik, zo'n beetje uit uh, te maken. Um, ja, Navrant is het natuurlijk wel het uh, bedrijf. Het is eigenlijk niet meer dan een karkas geworden. Met heel veel witte plastic bekertjes hier in de berm... Allemaal gebruikt, denk ik, leeg gedronken door de hulpdiensten. Uh, dikke brandslangen van het Grootwatertransport liggen nog wel krullend over de, de toegangswegen. Dus uh, wat dat betreft uh, is er nog wel volop uh, activiteiten. Maar het gevaar inderdaad lijkt uh, geweken. Ten meer omdat de bedrijven die er echt pal naast liggen, daar dan wordt gewoon weer gewerkt nog Remmers bij wat er nog over is van chemiepakken En dat is niet veel meer. Brand begon gistermiddag rond half drie. Rond vieren loeiden in vier gebieden onder de rook van Moerdijk. De sirenes. En later reden daar ook wagens rond met spiekers op het dak... om de mensen op te roepen om binnen te blijven... en ramen en deuren gesloten te houden. Die oproep werd keer op keer herhaald. Ook nog onder andere door burgemeester Arno Brok van Dordrecht. Enorme rookwolken trekken al urenlang vanuit Moerdijk over onze regio...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 En die zijn Hier, de, de, de familie van, van Zanten. Zolang er geen nieuwe feiten te melden zijn, wordt deze uitzending. Uh, wat ik begrepen heb, sinds uh, vanmiddag uh, rond een uur of uh, vijf, half zes. Okay. kregen we het eerste bericht dat we echt uh, serieus rekening mee moesten houden. Dat, we, uh, ja, dat, die, uh, dat die wolk uh, deze kant op zou uh, kunnen komen. Lijf binnen, houtramen en deuren gesloten. En kijk naar de berichtgeving op RTV Rijmond. Wanneer er toch schadelijke stoffen zouden worden aangetroffen... dan hoort u dat uiteraard direct... Uh, trekt u het ja. zich aan? Realiseert u zich dan... het is een serieuze zaak? Ja, in zoverre dat ik wel uh, vanaf mijn werkzaamheden... uit het centrum hier naar huis gekomen ben rond een uur of zeven. Dat dan weer wel? Even naar buiten geweest? Ja, ja, dat toch wel, ja. En u, mevrouw Van Zanten?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 En dat was dus gisteren in de loop van de avond. U hoorde een verslag van Jeroen de Jager. Ja, het was een forse klus voor de brandweer. We hoorden het net al een van de brandweercommandanten zeggen. Flinke klus die ook nog niet voorbij is. Het nablussen kan nog wel enige tijd duren. En zo'n brand in zo'n chemiebedrijf is natuurlijk ook niet niks. Ga ik over praten met hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Ira Helsloot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, forse klus, um, want uh, alles uh, uit de kast, als er zo'n brand is bij zo'n chemiebedrijf, dat is, kan heel ernstig worden? Ja, uh, wel alles uit de kast, dat zag je gisteravond ook. Anderzijds moet je wel heel reëel zijn, hè? de brandweer blust zo'n brand eigenlijk niet. Uh, zo'n brand wordt toch eigenlijk grotendeels moet hij zichzelf uitbranden. En pas op het laatste moment, uh, ja, dat is nu dan met, met heel veel materieel gedaan is, uh, kun je de restanten uh, uh, blussen. Uh, dus, dus dat is wel de nuance die je daar bij meteen bij moet maken. Ja, dus die, maar... schuim, die schuimdeken is nog om het laatst even af te dekken? Ja, daar, precies. Het is, is, is over daar niet voor uh, ontworpen, want het is gemaakt speciaal voor tankputbranden, zo'n hele grote tankbrand. Dan kan die anders weken branden en omdat dat natuurlijk wel heel vervelend is, uh, is er de, die hele schuimtrein, uh, zoals dat heet, uh, uh, ontworpen en, en, en aangeschaft in het Rotterdamse. Ja. Uh, maar dit is wel voor Nederland natuurlijk een, een, een, een unieke brand. We hebben in de jaren negentig Sindu gehad, CMI, dat ja. soort vergelijkbare grotes aan branden. Maar sindsdien eigenlijk niet meer. Ja. En, en, en, en dus was het voor de brandweer dan, meneer Helsloot, vooral zaak de brand binnen de perken te houden? Ja, dat was de, de, de, ik zeggen, dat is de, de, de opdracht voor de brandweer in zo'n situatie. maar. Uh, bij het ontwerp en bij de vergunningverlening is onderkend dat de brandweer dat eigenlijk in dit soort situaties heel moeilijk kan. Want wat je gisteravond ook zag is het explodeert aan alle kanten. Uh, er zitten onbekende gevaarlijke stoffen in. Dus het ontwerp moet eigenlijk zo zijn dat wat gisteren gebeurd is, niet kan gebeuren. Dus zo'n bedrijf moet vrijer komen te staan, eigenlijk. Ja, nou ja, dat, hoort, dat zit nu al in onze, in onze wettelijke eisen. Uh, als je, je moet op, kunnen aantonen dat jij als bedrijf... dat als het in een hoekje van je bedrijf misgaat... dat het niet het hele bedrijf in de fik gaat. En bovendien moet je er kunnen aantonen... Uh, dat als het bij jouw bedrijf misgaat... dat het niet bij de buren misgaat. Ja. En nu, nu is Wetsila, wat ernaast ligt... die het maken van scheepsgroeven, de pineut geworden. Want daar ja. lekte brandende vloeistof naartoe. En nu is dat bedrijf ook grotendeels weg. Ja, precies. En dit had het volgende. Regels, onze wettelijke regels, niet mogen, mogen gebeuren. Hm. Dus hier is een ontwerpfout uh, op zijn minst gemaakt. En uh, nou ja, zullen we natuurlijk aankomende periode gaan, uh, gaan ontdekken wat hier uh, gebeurd is. Uh, maar ja, nogmaals, dit, dit uh, uh, hadden we natuurlijk niet zo gepland. Nee. Er was gelijk ook kritiek gisteren, want het duurde zo lang voordat het duidelijk werd of er giftige stoffen waren vrijgekomen of dat het in de lucht zat. Is die kritiek terecht? Ja, dat is wel terecht. Kijk, niet, niet de, de uh, kritiek, maar die was er volgens mij ook niet over het feit, welke stoffen nou precies, maar uh, iedereen wist meteen, uh, hier waren gevaarlijke stoffen bij betrokken en die rook is sowieso giftig. Ja. Um, uh, en, en We hebben natuurlijk al heel veel van dit soort branden gehad, dus eigenlijk moet je gewoon op één A4'tje kun je uh, vooraf al weten hoe dit gaat. We hebben een grote brand, krijgen we hele dikke rook, uh, maar die gaat in het begin heel erg opstijgen. Daar gaan relatief weinig mensen vlakbij last van krijgen, uh, na een tijdje. Uh, de vuurcapaciteit afneemt. Gaat die rookpluim naar beneden? Dan krijgen mensen in de buurt wel last. Nou ja, dat kun je eigenlijk. Uh, als je dat nou een beetje voorbereidt. Dan kun je dat naar vijf, binnen vijf minuten. op een A4'tje aan iedereen geven. Op je website, aan de pers. En dan weet iedereen gewoon uh, waar die aan toe is. Dus dat kan veel sneller? Dat kan veel sneller. Ja. Ja. Uh, maar goed, aan de andere kant. Je, je moet ook even afwachten. wat vuur doet natuurlijk. Hè, met chemische stoffen. Want dat, dat gaat met elkaar borrelen en bruisen en ontwikkelen. Ja, maar. Uh, ik gebruikte het voorbeeld eerder. Kijk, in de barbecue gebeurt precies hetzelfde. En alle gevaarlijke stoffen die dus een beetje bestaan, ontstaan in het vuur boven je barbecue, in de rook van je barbecue. Aha. En dan weet je dat het hier ook ontstaat. Dus dat is eigenlijk, hè, er was ook een gedoe weer over die stoffenlijst, eigenlijk maakt dat helemaal niet zoveel uh, uit. Dan moet je niet over zeuren, ja. gelijk hoogste staat van paraatheid. Uh, ja, en alarm. Ja, in ieder geval, uh, wat ik net zei, je weet in ieder geval hoe dit uh, zich uh, gaat uh, uh, ontwikkelen. Giftige rook, waar je na nou een tijdje last van krijgt. Uh, in, uh, en dan kun je mensen vooraf al zeggen, van, nou ja, u heeft u nu nog geen last van. Over een paar uur krijgt u er in die. Uh, uh, op die plekken gaat u er last van krijgen. Nou, dat is meestal dan net een andere plek waar de, he, de hoge rookpluim naartoe gaat. Want de grondwind is anders dan de hoge wind. Uh, nou ja, van dat soort simpele dingen kun je, kun je mensen heel goed uitleggen. Ja, dan moet je dus doortastender in zijn. O, wat vond u de aanpak van de brandweer? Kwamen al snel die crash tenders hè, van de luchtmacht ook bij en ook van, van Shell, speciale bluswagens. Is dat goed gefunctioneerd, is uw indruk? Uh, ja, die, die speciale bluswagens van, van Shell, dat is die, dat zijn die schuimterrein die uit de Rotterdamse uh, komt, hè, dus het is niet alleen van Shell, uh, die gemaakt is speciaal om, om schuim op, op grote industriële. Uh, Tankputbranden te, uh, te, te, te stoppen, te, te gooien. Yeah. Uh, dat, uh, nou ja, ja, zover je kunt zien, hè, dat heeft allemaal mechanisch goed gefunctioneerd. op het moment dat ze het echt konden inzetten, aan het eind, toen het ja, al grotendeels was uh, uh, uitgebrand, toen, uh, toen werkte dat ook allemaal. Yeah. In het begin uh, had dat, uh, uh, maar dat is geen fout of zo, hè, maar dan had het gewoon geen zin. Uh, dan kon je dat alleen in principe gebruiken om belenden. Percelen uh, te sparen. En dat is, denk ik, aan een paar zijden gelukt en aan een paar kanten niet. Nee. Waar moeten we nu nog op letten de komende tijd? Nou ja, de discussie die gaat spelen vandaag is: hè, over, gaan we gaan overal meten of er ergens onder die rookpluim gevaarlijke stoffen naar beneden zijn gekomen. En dat uh, gaan we met zulke fijne me uh, apparatuur doen. Hè, in tegenstelling tot de ruwe apparatuur van de brandweer, die alleen alarm geeft als het echt ik zeggen, met acuut gevaarlijk is. Maar vandaag gaan we meten en dan gaan we op allerlei plekken gaan we hele lage concentraties waarschijnlijk van, van, van dioxines en zo vinden. Uh, en dan, uh, uh, nou ja, dan moeten we weer een paar regenbuien wachten tot dat het helemaal weg is. Maar nou, in de tussentijd uh, gaan mensen daar natuurlijk verontrust over zijn. Ja. Goed. Nou, en klachten kunnen ook nog wel later komen, hè? Ook nog wel wat gezondheidsklachten. Nou, dat, dat, nou nee, dat verwacht... Uh, in ieder geval dat is niet het normale beeld bij dit soort Je hebt er of acuut last van, of, een... uh, of niet, of helemaal niet. Nou, goed. Gaan we straks ook nog horen na half acht... spreek ik nog met toxicoloog um, Frank, uh, Frans Greven, precies. Daar gaan we dan nog even over spreken. Meneer Helsloot, in ieder geval hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Nieuwe verhoudingen zijn er in het Amerikaans parlement. De Republikeinen nemen het huis van afgevaardigden over. Hoort u meer over, maar eerst de verkeersinformatie bij de ANWB Jolande van der Velden. Er zit nu wat meer verkeer op de weg. Bij elkaar 25 kilometer aan file. Valt eigenlijk nog steeds behoorlijk mee voor een donderdagochtend. Vrij lang is de file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam 11 kilometer. Bij de Noordtunnel zijn twee rijstroken dichter blijft er maar eentje open. ligt daar een aanhanger op de weg, die moet nog geborgen worden. En er is een aanreding geweest op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heter en Renkum 2 kilometer. Verkeer wordt daar via de vluchtstrook geleid. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Marcel Ooster. Nou, niet al te veel last dus op de weg voor Mark-Robin Visser... want die is onderweg naar Amsterdam. We zijn maar even gestopt, want ik moet rijden vanmorgen. Aha, normaal ja. gesproken. Ja, <laughs> ja, ja. Dat is niet echt verstandig. Kun je niet hans free interviewen? En, <laughs> het is wel erg multitasking, uh, Marcel. <laughs> dat is een experiment dat we een andere keer gaan doen. Zegt mevrouw Staal, normaal gesproken gaat u altijd met de trein. Jazeker. Ik zie mij niet ochtends in de file naar Amsterdam. Uh, nee. Uh, nee, nee, nee, nee. Ik uh, zit lekker in de trein te lezen. Het is een uur lezen heen en een uur lezen terug. En dat is werk voor u? Ja, maar dat is gewoon lekker rustig werken, inderdaad. En tegenwoordig heb je natuurlijk ook uh, mo moderne apparaatjes als uh, iPhones. Dus uh, je kan gewoon lekker werken in de trein. Per 3 januari officieel is Erna Staal dé grote nieuwe uitgever van... Atlas, uitgever die uh, in Amsterdam is gevestigd. Een kleine honderd titels per jaar uitgeeft... op verschillende terreinen, literatuur, reisboeken, poëzie, strips, romans. Waar ligt uw voorkeur eigenlijk? Uh, bij de Nederlandse literaire uh, fictie en de literaire non-fictie... zitten natuurlijk prachtige uh, auteurs bij uh, Atlas. Geert Mak, ik noem me Jan Brokken, Jeroen Brouwers, Mensje van Keulen, Frank Westerman... Uh, en ook buitenlandse auteurs heeft Emile een uh, geweldige smaak. En uh, Julian Barnes. Emile is uw voorganger. Emile, sorry, ja, Brugman. Uh, Murakami, dat is ook niemand ontgaan, uh, Haruki Murakami, de laatste jaren. Uh, Redmond O'Hanlon was gisteren nog even op bezoek. Die zit tegenwoordig ook veel in Amsterdam. In verband met het Darwin-project. Uh, dat zijn allemaal mensen die u nu noemt... met wie u in de loop van de tijd kennis gaat maken als ja. uitgever... en ook een relatie mee gaat opbouwen, ongetwijfeld. U was hoofdredacteur bij Contact. Daar had u ook relaties met auteurs. Daar had ik tien jaar lang uh, buitengewoon goede en hartelijke relaties met uh, vaste auteurs. Zeg maar, je eigen uh, stal had ik uh, daar. Uh, Midas Dekkers bijvoorbeeld? Ja, Midas Dekkers, uh, uh, de schrijver L.H. Wiener. Die vergeleken het altijd met een uh, Het is een huwelijk, maar dan zonder seks. Dat vond ik wel geestig. Het is inderdaad een soort, ja, het is een raar iets om, om mensen achter te laten... met wie je een hele persoonlijke band hebt opgebouwd. En nu uh, moet ik uh, het vertrouwen zien te krijgen van uh, ja. de nieuwe mensen. Dus mijn eerste prioriteit is ook om iedereen persoonlijk gauw te leren kennen. Ik ken al wel een aantal mensen van vroeger ook. Maar ja, ik ga snel bij iedereen langs of iedereen komt bij mij op bezoek. En we gaan gauw praten over de nieuwe plannen die we gaan maken. Ja. Nieuwe plannen bij uitgeverij Atlas in het nieuwe jaar. Ja, nieuwe boeken... Stefan Brijs, Vlaamse auteur, uh, die is met een nieuw boek bezig. Verschijnt dit najaar. Geert Mak is met iets nieuws bezig. Jan Brokken is ongetwijfeld. Na Baltische Zielen, wat net verschenen is, ook een geweldig boek. Vast ook weer met nieuwe plannen. Dus ik ben heel nieuwsgierig waar iedereen mee bezig is en, uh, en uh, wat we ervan gaan maken. Ja, ik ben ook ontzettend nieuwsgierig waar u allemaal mee bezig bent. Ik hoop dat u in de loop van de ochtend nog wat meer tipjes van uh, de boekenlegger kan oplichten. Uh, Wij gaan in spoed naar Amsterdam, waar uitgeverij Atlas is gevestigd aan de Herengracht. Een oh. chique plek. Ja, ze noemen dat de Gouden Bocht. Dat heb ik nooit zo goed begrepen waarom dat zo... Hé, hey, dat moet ik nog eens uitzoeken. Ja. Maar het is, ja, het is niet zozeer chic. Het is een gezellige plek. We zijn een huis voor auteurs. Het ja. is niet uh, dat je in een keel kantoortje terechtkomt. Moet een ja. beetje... Uh... Maar zo'n zo zo plek doen. is wel... Uh, dat geeft ook cachet aan een ja, uitgever. Dat ja, tuurlijk. Dat geeft... Of kan je een schrijver ook in Diemen ontvangen? Nou, uh, ik, om maar eens wat te noemen. Wat, wat... Niet boos worden mensen in Diemen. <laughs> wat mij betreft. Nee hoor, alle mensen in Diemen. Heel veel uh, sterkte. Nee, nee, dat lijkt me geen... Goede uh, uh, plek om. Uh, nee, het is. Het is, je, moet, het is niet, zeg maar, je zit niet over uh, uh, rioleringsbuizen en kwalmen. Uh, dat, dat, dat doen ze dan maar in die Nou ja, ik weet, het moet ook een beetje een inspirerende omgeving uh, zijn. En dat is het zeker, dat, dat zul je straks zien. Ik, we zitten op een zolder. Atlas heeft de, de vierde verdieping van een uh, grachtenpand. Dus in die zin, ik bedoel, het is ook niet een heel grachtenpand voor één uitgever. We hebben één bescheiden verdieping. En dat is gewoon gezellig. En ik hoop dat iedereen zich daar thuis voelt. Zeg, en er ligt eigenlijk altijd wel wat op de mat, hè? Heeft u al wat gevonden in uw eerste dagen als uitgever daar? Nou, ik heb gelukkig een redactieassistent... die ja. dat uh, uh, volgens mij verzamelt, ze dat achter haar bureau... Maar dat moet ik Manuscripten bekijken. bedoel ik, hè? Ja, manuscript. ja, Ja, dat snap ik dat ja. je daarop bedoelt. Nou, ik ben heel benieuwd wat, wat er straks op de mat ligt. We dat gaan gewoon die kant op en ja. uh, eens kijken wat, wat de dag brengt. Erna Staal van uitgeverij Atlas. We gaan verder rijden. Zullen we ja, doen? Doen we. Ja, oké. Okay. En haar staal zit straks op een zolder in Amsterdam, maar dan wel in de Gouden Bocht. In de Verenigde Staten hebben de Republikeinen gisteren formeel de controle overgenomen in het Huis van Afgevaardigden. Hun eerste doelstelling: het verminderen van de overheidsuitgaven en het terugdraaien van Obama's zorgwet. Hoewel het er naar uitziet dat de Republikeinen en de Democraten de komende maanden flink met elkaar zullen clashen, proefde correspondent Ron Linker gisteravond toch ook vooral verzoening. Benemd.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 NOS-journaal. Brandmoerdijk onder controle en BP stapelde fout op fout bij Olielek in de Mexicaanse Golf. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Die ramen en deuren die kunnen weer open. De brand bij het bedrijf Chemiepak in Moerdijk is onder controle. Wel zal het nog enige tijd duren voordat alles is geblust... zegt Martin Hudepol van de brandweer Midden-West-Brabant. Ik denk dat wij aan het eind van deze dag de balans op kunnen maken... Uh, of wij alles onder controle hebben... en alle brandhaardjes die er nog zijn ook uh, uit hebben omdat er nog brandhaartjes zijn onder ingestort delen. A16 en A17 zijn weer vrijgegeven, het treinverkeer loopt weer normaal... en schepen mogen het Hollands Diep weer op. Uit metingen is vooralsnog niet gebleken... dat er een te hoge concentratie giftige stoffen in de rook zat. Er worden nog metingen gedaan in de omgeving. En het water dat de brandweer heeft gebruikt bij het blussen wordt opgevangen. Het bluswater wordt uh, zo goed mogelijk ingedampt... zodat het zich niet kan verspreiden zou natuurlijk wel zijn dat er wat buswater, omdat er nog wat gebruikt wordt, wat wegstroomt. Maar in het algemeenheid wordt het opgevangen op het terrein of in de directe omgeving van de brandhaard. En de Onderzoeksraad voor de Veiligheid neemt het onderzoek naar de brand op zich. BP en andere oliebedrijven zijn de grote schuldigen van het olielek in de Mexicaanse golf deze zomer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse overheid. Volgens het rapport hebben de bedrijven die het boorplatform Deep Horizon aanlegden grove fouten gemaakt. Zo gebruikten ze niet de juiste technieken om zo de kosten van het platform te drukken. On the number of occasions more riskier techniques were employed when drilling the well in the Gulf of Mexico, uh, techniques which it was deemed would save time or money rather than safer alternatives which might have cost more and taken longer. Er werden ook geen plannen gemaakt om een eventuele crisis op de zeebodem te kunnen beheersen. De bedrijven gebruikten plannen van aanpak die alleen werken bij boorinstallaties aan land of in ondiepe zee. Het rapport is belangrijk in de juridische procedure tegen de betrokken bedrijven. De Amerikaanse president Obama heeft zijn staf flink opgeschud. Onder andere woordvoerder Robert Gibbs vertrekt. Hij was de afgelopen twee jaar het gezicht van het Witte Huis. Gibbs blijft wel bij de regering Obama betrokken. Hij wordt naar eigen zeggen extern adviseur. Ik zal een kans geven. Ik hoop dat ik een zal geven. Advice en counsel to this building and to this president. Over het algemeen wordt aangenomen dat Gibbs de herverkiezing van Obama in 2012 gaat voorbereiden. Ook een andere belangrijke adviseur, David Axelrod, vertrekt om die reden. Het is niet opvallend dat de herschikking van het Witte Huis personeel nu gebeurt. Vannacht werd het nieuwe congres geïnstalleerd. En daarin hebben de Republikeinen meer invloed gekregen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Het is overal bewolkt en op veel plaatsen valt wat regen. Behalve dan in het noordwesten, want daar is het droog en is inmiddels ook mist ontstaan. Het doort nu in het hele land. En als we naar de temperaturen kijken, die liggen rond 2 graden in het noorden tot 4 à 5 graden in het zuiden. Nou, in de loop van de ochtend wordt het geleidelijk aan droger, maar het blijft overwegend bewolkt. Vanmiddag kan in het noorden de zon even tevoorschijn komen, maar dat is maar van korte duur. Want vanuit het zuiden raakt het opnieuw bewolkt en volgt er weer regen. Plaatselijk valt er weer flink wat regen, voornamelijk in de zuidelijke helft van het land. In het noorden blijft het tot de avond droog. Het wordt zo'n 3 tot 6 graden vandaag en daarbij staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vanavond dan is het eerst nog bewolkt en regenachtig, maar vannacht wordt het overal droog. In het noorden gaat het dan licht vriezen, in het zuiden liggen de minima rond 2 graden. Morgen dan, vrijdag, is het eerst nog droog, maar in de loop van de dag gaat er weer een regengebied over het land trekken. Het wordt dan zo'n 4 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie bij elkaar 48 kilometer file. Niet al te druk voor de donderdagochtend. Heel veel vertraging op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Alblasserdam 12 kilometer. Tijdlang waren daar twee rijschokken dicht. Daar was een, vracht, een aanhanger blijven liggen op de weg. Die is inmiddels geborgen, maar die file los moeizaam op. Verder een kapotte vrachtwagen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Afrit Kerkdriel en Knopend Empel is de rechterrijsschok dicht. Daar staat nu 2 kilometer. En een aanrijding op de A50 ons richting Arnhem. Tussen Knopend Valberg en Renkum staat 6 kilometer. Bij Renkum is de linker linkerrijsschok dicht. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen... of een uitnodiging voor een intiem diner met inspirerende sprekers. Een bijzondere private bank biedt u beide. Inzingen de Beaufort...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 Vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1. Journaal ook te volgen via internet via nos.nl. Daar leest u ook meer over onze radioroute. Want die hebben we deze week. Gaat dag vier in naar een champignon kweker, Een marktkoopman, een vrachtwagenchauffeur... is economieverslaggever Bart Kamphuis vandaag de gast bij Louis de Jong. Bedrijfsleider bij VDL Bus Chassis in Eindhoven. De Jong begint elke ochtend met een inspectietocht over de werkvloer. Goedemorgen, zie. Goedemorgen, hoe heb jij voldoende capaciteit vandaag in huis? Ja, ja vandaag wel. Ja. Dus uh, Is het met ziekteverzuim? Valt mij moet ik zeggen eentje. Eentje maar. Ja. Oké. Okay. Dus verder zijn er voor vandaag geen, geen nieuwe uitdagingen, nee, ook geen bijzonderheden. Het, het, het, loopt zoals het moet lopen. Oké, okay. nou super. Dus, uh... Oké, okay. bedankt. Jo. Ja. Wat uh, bent u aan het maken? Wat zijn we aan het maken. Hier op deze stand zijn wij gewoon uh, draadbomen, zeg maar, elektrische leidingen in de bus aan het leggen en uh, luchtleidingen. Dan hebben we eigenlijk, per bus zo'n dagtaak aan als één persoon aan die bus bezig is. Dus, uh... Dit zijn de, alle luchtleidingen voor het remsysteem. Voor de bediening van de, van de remmen. En uh, de elektrische draadbomen die we straks nodig hebben om de bus op te kunnen starten. En die ook een stukje van de, van de body op uh, met zich mee gaan brengen. Ja. Waar gaat deze bus dadelijk naartoe als hij klaar is? Daar kan ik heel even kijken. We <lacht> hebben per uh, ding verschillend. Deze, die gaat van Nederland, van Berghof. Dit gaat naar nou een collega VDL-bedrijf, Berkhof Valkswaard, die hem weer verkocht hebben, een eindklant. En daar doen wij de toelevering van, van het onderstel, waarin Berghof dadelijk de opbouw gaat doen. Want dit bedrijf maakt deel uit van een conglomeraat? Ja, ja in principe wel, want VDL Bus Coach is een, is een onderdeel als groep van de VDL-groep. En de VDL Bus Coach is... Uh, een, een groep van busbedrijven, een zevental busbedrijven die uh, gezamenlijk eigenlijk een compleet product afleveren, waarvan wij als VDL Chassis het onderdeel doen van de onderstellen okay. en de modules. Okay. Zullen we even verder lopen. Ja. Bedankt. U ja. bent eigenlijk, als je kijkt naar de concurrentie, uh, Mercedes, uh, MAN, bent u eigenlijk een relatief vrij klein bedrijf? Hè? Ja, wij zijn op zich een vrij kleine speler op deze markt. Maar ondanks dat zijn wij eigenlijk wel heel erg sterk door het feit dat wij heel snel kunnen schakelen. Wij kunnen heel snel ontwikkelen en daardoor kunnen wij onze klant toch op een goede manier bedienen. Wat zijn die klanten zowel? Nou, de, de, de grootste klanten in, in Nederland zijn openbaar vervoer. Openbaar voer Nederland, daar doen we heel veel uh, bussen wegzetten. En verder hebben we natuurlijk Duitsland, is een opkomende markt. Spanje zitten we, maar we zitten ook in de Zuid-Afrikaanse landen. We leveren aan Ghana, we leveren aan Rusland. Uh, Engeland is een vrij reële grote markt. Het is een beetje afhankelijk natuurlijk van de pond-euro-versie. Dat maakt het soms wel eens wat moeilijker. Maar ondanks dat feit hebben we nu toch weer orders erin zitten voor Engeland. Ja. Zo, die wielen zitten er stevig op. Ja, voorlopig. Maar de opbouwer moet ze er toch weer af. Oh, waarom zet hij ze er nu op dan? Ja, Dat hij even kan rijden, hè? dat hij uh, op transport kan. Waar gaat hij naartoe? Ik denk uh, naar VDL in uh, Valkenswaard. Wat wordt er daarmee gedaan? Uh, ja, dan wordt hij een heel stuk langer nog. En dan komt de opbouw tussen, de kofferruimte en de grote opbouw erop. En richting uh, inrichting. Ja, maar de motor die gaat er daar ook nog in. Hey. Dan, wat nou, jullie doen zo hè? Jullie laten ze gewoon zo, hè? Nee, zo. nee, ik las die zo. Ik las die zo. Ik doe hem zo steken. Zo echt steken. Ja, ja. Niet, niet die gelijk houden, hè? Ik steken. Het, ja. ja, ja. Ik doe hem anders, hè? Hier kan je ook zien dat er een beetje te veel draad in zit. Doet hij het goed? Jawel, hij doet zeker goed. Alleen we kijken even naar de vormsterkte of die gelijk blijft. Waarom is dat belangrijk? Als krijg ik vervormingen. Waar gaat het nu om bij een goede las? Eigenlijk het smeltbad van, van de lasdraal die in het materiaal moet vloeien, zeg maar. En hoe krijg je dat dat goed is? Uh, positie van jouw tang, stroomsterkte, uh, draadsnelheid, uh, al die dingen, die, uh, die zijn er heel belangrijk voor. Dit uh, lassen hier, dat wordt nog met de uh, hand gedaan. Maar zijn er eigenlijk niet uh, machines die al die aspecten die bij een goede las komen kijken, wat we hier zojuist horen van uw collega's? ...machines die dat eigenlijk niet veel beter kunnen? Ja, dat zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen ja. bij, bij zo'n zo machine praat je natuurlijk ook over een, een grote investering. Ja. En uh, we zijn dus wel bezig met het onderzoek om te kijken... Van ...hoe kunnen we gaan automatiseren op een slimme manier... ...en hoe kunnen we daardoor onze producten uh, kwalitatief stabiel houden... ...maar ook een stuk goedkoper maken. En dat zou betekenen dat het uh, hier sneller gaat, uh, goedkoper gaat... ...en dat deze mensen iets anders moeten gaan doen. Ja, dat zou dat, zou dat betekenen. Ja, uiteindelijk zou het daarop neer kunnen komen. Maar het is wel altijd het VDL-beleid om, om mensen op een natuurlijke manier uit te kunnen laten vloeien. En niet, niet te praten over, nou zetten we een robot neer en nou kunnen die mensen wel naar huis doen. Want zo werkt het binnen VDL dus niet. Tot zover Louis de Jong, de bedrijfsleider bij VDL Buschassis in Eindhoven. Flexibiliteit, Daar gaat het bij om. Hij praat er graag verder over. Maar eerst nog even Ad Baleman, de vrachtwagenchauffeur uit de radioroute gisteren. Hij heeft nog een vraag voor Louis de Jong. Een vraag over de veiligheidseisen bij bussen. Uh, uh, worden uh, zulke veiligheidseisen, worden die dikwijls door instanties opgelegd? Of uh, werken hun daar zelf verder aan binnen het bedrijf? Dat was, eigenlijk, dat was eigenlijk de vraag. Het antwoord van Louis de Jong komt door een klein moment van onachtzaamheid bij de verslaggever... waarvoor excuses via de telefoon. Uh, daarmee leunen wij eigenlijk uh, hoofdzakelijk op de wetgeving. Want ja, extra ve veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk extra kosten. Maar al onze voertuigen die wij bouwen voldoen aan de wettelijke eisen op basis van veiligheid. En we hebben zelfs al uh, een aantal bussen in de range zitten waar al rolbeugels in zitten. Rolbeugels dus in de bussen van VDL. U hoort de bedrijfsleider Louis de Jong. Na half vijf gaat hij verder in de middageditie van de Radioroute. En dan zal hij zijn vraag stellen aan de hoofdpersoon van morgen. U kunt de meneer de Jong trouwens ook zien via onze website nos.nl. En dan naar het weblog Economie gaan. Tom van Heek, goedemorgen. Een hey, goedemorgen. Wij richten op ons het Engels voetbal. Aangezien ja. in Nederland er nog winterslaap is en ja. zo. En in het buitenland het sport, wordt slaap hebben we hier ja, op zesde zo beetje. Nou, dat doen ze in, een, meteen, in hè, Engeland maar. helemaal niet aan. Nee, nee, nee. En Chelsea had dat misschien liever anders gezien. Dat gaat maar niet goed daar. Het gaat maar door. Het gaat maar door. We zeiden het maandag al. Toen dus speelden ze nog 3-3 in het weekend. Dacht je nou, het gaat misschien nog. Dan moesten ze naar de Wolverhampton Wonders. Die is dan helemaal onderaan de Premier League. Denk je nou, daar gaat toch wel enige herstel komen. Ze schoot al na negen minuten in eigen doel, kwamen dat niet meer te boven en uh, ja verloren dus weer. In de laatste uh, tien wedstrijden er maar één gewonnen. En je kan je bijna niet voorstellen met dat, al dat geld en al die druk daar. Ze staan uh, nu ja, zelfs in vijfde of zesde plaats gaat in gevaar komen. Dat Ancelotti, de, de ook dure coach, de grote coach bij Milaan, uh, goed gedaan, dat die uh, nog lang blijft zitten. Maar ja tot nu toe op de een of andere manier uh, overleeft hij alles nog. Hij lijkt ook een redelijke eenheid met die spelers te vormen, maar de grip op het proces op het assebord zeggen is hij volledig kwijt. Mm. Uh, boven hem verloor ook Tottenham Hotspur van de vaart, scoorde weer, maar verloor wel. Arsenal, Manchester City was de topper, althans op papier. Dat werd gelijk. Van Persie speelde daar weer helemaal mee en ook goed raakte ook nog het houtwerk. En Manchester United had weer heel zuinig, uh, helemaal niet goed spelend, uh, één dag eerder al gewonnen. Dus die blijven daar de toon, uh, de, de lijst aanvoeren. Uh, de rest volgt. En Chelsea, ja, het wordt wel per dag spannender, hoor, want daar. Er moet iets gaan gebeuren. Met al dat geld uh, is dat een hele treurige reeks op dit moment. Ja, en is Angelotti dan straks de klos? Nou ja, je kan je bijna niet voorstellen. Uh, het is ook wel een redelijk verwend elftal als je de mensen er op dit moment in en uit ziet komen. Het lijkt een beetje op het Franse elftal, begint het een beetje te lijken ja. bij de WK. Dus het is leuk kijken als je daarvan houdt. Maar je, je hebt niet het idee dat hij daar nog echt controle over heeft. En ook zijn eigen lichaamstaal, veel de handen voor het gezicht, uh, veel misbaar naar gemiste kansen. Het is meestal het uh, klassieke gedrag van uh, de eindfase. De vraag is alleen wanneer het gaat gebeuren, zo langzamerhand. Dan naar andere Nederlanders in het buitenland. We hadden Robin van Persie al. De jong speelde natuurlijk ook, trouwens, dan gisteren. uiteraard. Dan eerst maar naar Van Bommel. Niet langer meer bij Bayern, tenminste na dit seizoen niet. Nee, Bayern heeft gezegd, we zijn uiterst tevreden. Blijkt ook wel, hij is aanvoerder, speelt altijd als het kan. Maar hij wordt 34 begin de tweede helft van het seizoen. En Bayern zegt, ja, wij gaan met een 34-jarige speler geen contractverlenging aan. Hij heeft een fantastisch tijd gehad. We zijn heel tevreden, We willen hem ook zeker nu niet kwijt, maar aan het einde van het seizoen uh, mag hij zeg maar vertrekken. Nou, Van Bommel zelf wil nog zeker blijven voetballen, maar de kans dat hij bijvoorbeeld bij zijn oude liefde misschien terugkeert, als die een beetje geld, uh, dat moeten ze dan weer dat salarisplafond een beetje doorbreken, denk ik. Maar wie oh, weet het, het over Psv. Dat... We hebben het over ook Psv. Fortuna nog. Uh, nee, dat, dat, die <laughs> kunnen dat salarisplafond. Dat, dat, dat moet dat de hele club uh, <laughs> ongeveer. Plus het stadion dus, verkocht worden. Maar ja, misschien is er ook nog wel een andere wat grotere. Club, die zegt iemand op een dergelijke leeftijd wil ik nog graag een jaar bij mijn selectie houden dus dat speculeren zal nu wel beginnen maar Bayern heeft officieel gezegd bij mondel van Heunus. van aan het einde van het seizoen is het wat ons betreft bij ons is hij klaar goed dan heel kort dat Robin is weer fit dus die gaat weer ja. spelen en Afarai heeft een prachtig debuut gehad bij Barcelona ja. nou ja prachtig debuut had zich er ook verheugd natuurlijk speelde beker bij Atletiek Bilbao en hij mocht zo'n wissel dat is nooit de meest populaire in de blessuretijd nou, o, om nog een beetje tijd te rekken op 1-1 in de 91 ste minuut heeft hij nog precies 80 seconden mee mogen nou. Dus het is nog niet los, maar hij heeft wel minuten gemaakt. Nu. Hij heeft het geproefd. Ja. Tom, dankjewel tot morgen. Oké, okay, hoi. Straks zo u meer over de gevaren van chemische stoffen die in combinatie met vuur dan vrijkomen. Dat kan nooit fijn zijn. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Nu 17 files bij elkaar, 72 kilometer. Het grootste probleem is nog de file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Gorkum en Papendrecht over 13 kilometer. Daar was vanochtend een aanhanger blijven liggen vlak voor de Noordtunnel. Is opgeruimd, maar die file gaat maar moeizaam oplossen. Verder, een file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de rechter reisrook dicht. Daar zaten een stil. Dat levert 2 kilometer file op. Ook een aanrijding op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewek en Renkum staat 9 kilometer. Bij Renkum is de linker reisrook dicht. Bent u op weg naar Utrecht, kunt u ETO ook omrijden vanaf knooppunt Valburg. U volgt dan de borden Rotterdam. Dat is de route over de A15 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het was de nagel aan de doodskist van de ooit zo warme relatie tussen Israël en Turkije. Het bloedblad dat Israëlische commando's aanrichtten aan boord van het hulpconvooi dat eind mei onder Turkse vlag naar de Gaza-strook voer. Bij de worsteling aan boord vielen negen Turkse doden. Het schip waar het allemaal gebeurde, de Mavi Marmara, is weer terug in Istanbul en is inmiddels door meer dan 100.000 Turken bezocht. Reportage vanuit een macabre museum.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 Ik heb daar geen interesse voor, waarin je kunt lezen dat niet alle Turken het nodig vinden dat er zo'n soort museum wordt ingericht om aan de gebeurtenissen van eind mei te herinneren. Deze man wijst er even naar de bloedspatten op het plafond die duidelijk te zien zijn en waar de bezoekers ook nog even naar kijken. Inmiddels heeft de Turkse regering alweer toenaderingspogingen gedaan naar Israël, bijvoorbeeld... Om hulp te sturen toen er bosbranden uitbraken in Israël. En we lezen ook geregeld over nieuwe wapenverkopen tussen Israël en Turkije, die kennelijk niet in de weg worden gestaan door de bloedige gebeurtenissen van die dag. De reportage hoort u van onze correspondent in Turkije, Bram Vermeulen. Lange tijd was bij de brand in Moerdijk onduidelijk of er bij de brand giftige stoffen waren vrijgekomen. Na een aantal uren kon de gemeente op een persconferentie dan toch melden dat er geen sprake was van chemische stoffen in de lucht. Daar ga ik over praten met toxicoloog en milieudeskundige, werkzaam voor GGD in Groningen. Frans Geven. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft eerder onderzoek gedaan naar de effecten van een vergelijkbare brand. In 2000 in Drachten was dat. 500 ton chemisch afval stond daar toen in brand. Beetje destijds in de vergetelheid geraakt omdat op die dag ook de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond. Wat heeft u dan onderzocht? We hebben gekeken of uh, mensen inderdaad die uh, hoger blootgesteld zijn geweest of die meer astmatische klachten hadden. Um, dat hebben we door een vragenlijst gedaan, maar we hebben ook medisch onderzoek gedaan. Ja. Um, um, het bleek inderdaad dat mensen met een hoge blootstelling uh, deze vorm van uh, ja, niet-allergische beroepsasma hadden ontwikkeld. Ja. Dus het heeft wel degelijk gevolgen en die merk je niet direct? Nou, het is zo dat als iemand uh, dit ontwikkelt, dan heeft hij ook in het begin al duidelijke klachten gehad. Aha. Dus als je het nu niet hebt in de buurt van Moerdijk, dan komt het ook niet meer? Nee, dat is niet te verwachten, nee. Nee. Want als u het zo in kunt schatten, want u zit in het buitenland... in Moerdijk, we hoorden het net ook al van Ira Helsloot, hoogleraar crisisbeheersing... daar moeten ook gevaarlijke stoffen in die rook hebben gezeten. Ja, zonder meer. Het is zo dat we, we meten natuurlijk vaak om, uh, om een gevaarszetting te kunnen duiden... om te kijken wat het betekent voor mens en milieu... Maar uh, als we weten dat we al tranende ogen hebben... als we in die rook staan, dan is er al een effect. En dan ja. hoef je eigenlijk niet meer te meten of er ook iets is. Dan weet je dat er iets is. Dus vindt u ook dat dat wel erg lang is gewacht... met het zeggen van wat er nou in zit en of het gevaarlijk is of niet? Nou, die, die gevaarsduiding had gelijk uh, aangegeven kunnen worden. Dat had snel gekund, ja. ja dus dat moeten ze voortaan uh, wat daadkrachtiger mee optreden? Ja. Ja. Dat, uh, dat lijkt me wel. Dan, uh, dan kan de, de precieze analyse uh, die later uh, gedaan wordt, kan, uh, kan later nog duidelijkheid bieden. Ja. Maar uh, het is zeker dat, uh, dat zo'n rookwolk in feite vol giftige stoffen zit. Ja. Moeten mensen daar in de omgeving, directe omgeving, want die wolken zijn toch lange tijd uh, ook richting Dordrecht gegaan, zich toch nog ergens zorgen maken. Nou, meestal is het zo dat, uh, dat door die hitte van zo'n branche dat, uh, dat een wolk behoorlijke, een behoorlijke pluimstijging geeft. Uh, waardoor de mensen in de onmiddellijke omgeving veelal niet direct in die rook komen. Uh, maar mochten mensen wel direct in de rook zijn gekomen en ze hebben klachten ontwikkeld en die gaan niet over, dan kunnen ze het beste even contact opnemen met een huisarts. Ja, moet je er trouwens... er komt een onderzoek natuurlijk... Hè, naar de ramp en hoe die is bestreden... maar moet je ook hier onderzoek naar doen? Naar de gevolgen bij omwonenden? En misschien ook wel bij brandweerlieden? Nou, um, ik zou het niet zonder meer doen als er geen klachten zijn. Dan, uh, dan zou je de uh, suggestie uh, uh, eigenlijk geven dat, er, uh, dat de mensen gevaarlijk blootgesteld zijn geweest. En je moet wel eerst blootgesteld zijn geweest om ook die klachten te ontwikkelen. Dus ik zou, uh, zou niet direct uh, een onderzoek gaan opzetten. Nee, maar wel goed inventariseren um, of er klachten zijn en waar. Ja, als er klachten zijn, zeker goed inventariseren. Goed. Meneer Geven, hartelijk dank. Graag gedaan. Frans Geven, hoorde u toxicoloog en milieukundige? Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht met Katrien Straatman. Goedemorgen. Oranje, gele vlammen en dikke zwarte rookwolken zijn te zien op de voorpagina's van de ochtendkranten. Chemische inferno, kopt de Telegraaf. De krant wijst erop dat, hoewel er geen gevaarlijke stoffen zijn gemeten, veel mensen last hadden van brandende ogen en een droge keel. Voor even ligt Dordrecht onder de rook van Moerdijk, meldt trouw. De krant reist af naar een spookachtig en verlaten Dordrecht dat veel last had van de rookwolk. Journalisten van het Algemene. In Dagblad keken samen met een aantal medewerkers van ChemiePak naar de metershoge vlammen. Opvallend is dat een van hen allesbehalve verbaasd was over het uitbreken van de brand. Het zijn domme mensen bij ChemiePak. In de zes maanden dat ik hier werk heb ik mensen regelmatig zien klungelen met chemicaliën, dus de medewerker. En terwijl de meeste kranten vooral nog stilstaan bij de brand zelf, denkt NRC Next een stap verder. Wat zit er in die wolk? Giftig, bijtend en brandbaar, dat waren de stoffen in ieder geval. Maar om wat voor chemische stoffen het nou precies gaat, dat weet niemand. Omroep Brabant sprak tijdens de brand met een brandweerman en een werknemer. Volgens de brandweerman zat er levensgevaarlijk spul in de rookpluim. De medewerker wilde niet voor de camera reageren, maar deelde wel mee dat bij het bedrijf 400.000 liter zwaarkankerverwekkend chemisch materiaal is opgeslagen. Ook op Twitter werd veel over de brand gesproken en dan niet onder voor de hand liggende titels als brand, Moerdijk of chemiepak. Grote vuurbaljongen was een van de meest besproken onderwerpen. Worden afkomstig uit de televisieserie New Kids. En dan nog een bericht dat veelvuldig is geretweet. Amerika zou in paniek raken en aan een terroristische aanval denken... De Nederlanders kijken en zeggen grote vuurbaljongen. Er staat ook ander nieuws nog in de kranten. De Belgische kranten met name die hebben moeite om nog originele woorden te vinden... voor de zich voortslepende coalitieonderhandelingen. Gisteravond leek weer een cruciaal moment... toen bemiddelaar van de Lanotte een laatste voorstel... over alle heikele punten voorlegde aan de zeven betrokken partijen. Maar... Ook deze bemiddelingsronde lijkt maat voor niets, schrijft De Morgen. De Belgische onderhandelingen zitten volledig in het slop. En de standaard na 207 dagen situatie muurvast. Johan van der Lanotte krijgt CD&V en N-VA niet over de brug. Daarmee zijn de onderhandelingen klinisch dood. Verkiezingen of een noodregering? Eerst nog reanimatiepogingen. En weer is er een manifest in de maak van ontevreden CDA-leden meldt trouw. Het Appel van 2011 is een tienpuntenplan dat de partij nieuw elan moet geven. Opgesteld door zeven lokale CDA's, Ondertekend door 2011 sympathisanten. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA, 15 januari, wordt het manifest overhandigd. Een Nederlands succes. De in Nederland geboren honkballer Bert Blijleven is opgenomen in de Amerikaanse Hall of Fame... wat alleen voor de grootste helden van de Major League Baseball is weggelegd, meldt CNN. De 59-jarige oud-pitcher, geboren in Zeist, won 287 wedstrijden... tijdens zijn 22-jarige carrière. Op 24 juli wordt Blijleven officieel bijgezet, zo heet het dan, in de Hall of Fame... En over succes gesproken? Ja, geen spullen, geen geld, maar een dijk van een radiostem. De dakloze Amerikaan Ted Williams probeerde in Ohio geld op te halen... toen hij werd gefilmd door een verslaggever van een lokaal radiostation. In zijn handen hield Ted een bord vast met de tekst... Ik heb een door God gegeven geschenk van een stem. Ik ben ex radioomroeper die het moeilijk heeft. Alsjeblieft, Ted liet van zich horen. Magic 98.9. And we'll be back with more right after these words. Hij wordt een nieuw talent, let op. Hij ziet er niet uit, maar een prachtige stem. Zijn optreden legde hem overigens ook geen windeieren. Ted heeft verschillende banen aangeboden gekregen en zelfs een hypotheek. Ik ben blij dat hij geen Nederlands spreekt. <lacht> Wat een an anchor, Ted Williams. Goed, Katrien, dankjewel met het krantenoverzicht. We zijn in Moerdijk natuurlijk na acht uur. Onze verslaggever staat bij het nablussen en het meten nog in de lucht. En over die Belgische politiek die zich maar voortsleept... Belgische media-collega's mogen het woord cruciaal al lang niet meer gebruiken... gaan we ook maar eens praten. Trouwens, in Duitsland hebben ze ook een politiek probleem. Leider van de FDP, de Duitse Liberalen, Guido Westerwelle... ook de minister van Buitenlandse Zaken... houdt er een eigen stijl op na... Die